Q-music-nieuws van nu.nl Krijg je van Danny Vos. Ja, Goedemorgen, ga in het noorden van het land niet de weg op als het niet hoeft. Met dat advies komt Rijkswaterstaat. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Wadden geldt code oranje. Door IJssel kan het daar erg glad zijn. Of er ongelukken zijn gebeurd is nog niet bekend. In het midden van het land geldt code geel. In Leiden heeft de brandweer vannacht meerdere mensen uit een flat gehaald. Er was brand in een van de appartementen daar. Twee mensen moesten met een ladderwagen naar beneden. Er is niemand gewond geraakt. Die brand is inmiddels ook geblust. En mocht er opnieuw een crisis ontstaan met Amerika... dan moet de EU maatregelen nemen. Dat is gisteravond afgesproken op de extra EU-top, zegt premier Schoof. De top ging over het eerdere dreigement van president Trump... om Groenland in te nemen. Dat plan heeft NAVO-baas Rutte inmiddels uit zijn hoofd gepraat... EU heeft nu afgesproken te blijven samenwerken met Amerika... maar wil wel minder afhankelijk worden van de VS. En voetbal nog. FC Utrecht is uitgeschakeld in de Europa League. De club speelde gisteravond tegen Racing Genk uit België. Genk won, het werd 2-0. Maar toch is trainer Ron Jans, ondanks de uitschakeling, niet ontevreden. Nou, Ik ben eigenlijk wel positief. We hebben de vorige twee wedstrijden, zeker tegen Volendam... dat was gewoon, uh, gewoon slecht. Maar vandaag ben je gewoon absoluut niet minder dan, uh, dan de tegenstander... Er stonden ploeg die wil strijden, dan zei hij bij Zicco. Ook Goa Eagles verloor gisteravond met 3-1 van het Franse Nice. Feyenoord won wel. Het weer nog van weer plaats aan vooral op Noorden, dus glad. Daar ook koud vandaag, temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden juist weer wat warmer, daar kan het wel een graad of 10 worden. Verder droog en flink wat zon. Er staat één file, de A2 naar Utrecht tussen Kerkdriel en Warenburg. 6 kilometer file en vertraging 37 minuten. Ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf. Straks dan komt de rest. op vrijdag, de 23 e van januari. Je luistert naar show 1567, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Kai. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, <laughs> Danny. Ja, goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy... Friday. Goedemorgen. Ik had dat een twijfelachtigheid. Ja, sorry, ik ben een beetje een dieseltje deze ochtend. Oh, ja. dat geeft niks. Dat oh, geeft niks, niks. Hoe was jouw week? Mijn week? Tering lange week is het geweest. <laughs> Waarom? <laughs> ja, ja, ik weet het niet. Uh, Guus ook ziek, bijvoorbeeld, oh. onze, uh, onze zoontje. Guus is ziek, al de hele week ziek, dus het is ook een beetje schipperen. Nou, we zien we ook uh, wakker afgelopen nacht. Ze dus, uh, redelijk kort geslapen, dus hij ja. puur ja, ja, ja, ja. op karakter. Maar het ja. is vaak ook hele goede brandstof. ja. Ik moest uh, wel lachen, want ja, als ik jou zou moeten omschrijven... dan uh, omschrijf ik jou als een persoon met uh, altijd goede zin. Eigenlijk uh, niet zachtreinig te rammen. Ja. Uh, okay. uh, Bourgondisch gezellig. Ja. Uh, kijk, en zoals ik nog wel eens gillig zeg maar, uh, kan zijn qua emoties... dat als het bij mij echt tegen zit... heb jij jezelf altijd wel redelijk goed uh, in de hand, moet ik zeggen. Dat is mooi. Je hebt niet van die rare uitschieters, zeg maar. Dus ik ken jou niet echt heel boos of ja. heel gefrustreerd. Oké, okay. ja, dat is mooi dat dat beeld er is. Nu kreeg ik een appje doorgestuurd van uh, Danny Vos. Ja. Uh, Danny, kan je even de context geven van uh, ja, ja. waarbinnen dit appje werd verstuurd? Nee, absoluut. Uh, Kai en ik gaan eigenlijk altijd op woensdag sporten. Ja. Dat doen wij hier in dit gebouw, daar is een sportschool. Uh, en eigenlijk uh, spreken wij af, elke woensdagmiddag rond de klok van 12 staan wij in de sportschool. Oh god. Ja, ik weet Zo. al waar dit heen gaat. Ja. ja. Dat ging afgelopen woensdag niet door. Uh, inderdaad, een van jouw uh, kinderen was uh, ziek, Kai. Dat ja. was reden één. Ja. Ja. Maar er was meer aan de hand. En uh, ja, dat kwam... Uh... Nou, we kunnen misschien beter gaan luisteren. Ja, ik ik ja. ga luisteren, maar ik ga jezelf een beetje beschermen. Het uh, vliegt op een gegeven moment zo uit de bocht. Ik ga het je laten horen tot het moment dat ik denk... nou. Uh, zo is het wel goed. Oh, dan, ja? mag, dan mag je het zelf aanvullen. Oh, Oké. Okay. Goed. Ja, Want ja, omdat goed. we zijn nu ook de piek van de emotie voorbij. Dus dan kan je het nog een keer invullen. En dat je nu denkt, nou, drie dagen later, misschien valt het allemaal wel mee. Nou, ik denk dat als dat gaat waar dit over gaat. Denk ik dat ik zo in die emoties schiet. <laughs> maar laat me horen. Oké, okay, okay, luister mee. We hadden bouwmaterialen besteld. Bouwmaterialen. Uh, dat kwam een bedrijf leveren. Geen houten planken, maar wel planken met een houtlook. En dat is dan een cementachtige constructie. Dus ook nog best wel zwaar. Ik vroeg. Hoe laat komen jullie? Tussen 10 en 11. Nou, dat is goed. Ik dacht, dan heb ik nog tijd om Siem naar de opvang te brengen. Ik breng Siem naar de opvang. Ik kom terug om kwart over negen. Ja, ik kom terug om kwart over negen. Zijn ze al geweest. Maar wat er nog meer gebeurde, ligt die teringzooi... ligt <lacht> dwars over mijn oprit. Dus ik kan er niet. Ik kan niet op mijn oprit. Dat is natuurlijk neergelegd door een of andere lompe, lompe, domme, domme, domme lul, die heeft gedacht, weet je wat, ik flikker het hier wel gewoon neer, en ze zoeken het er wel mee uit. lag half over mijn gras ook, weet ik wat allemaal. Ja, ik, ik schoot meteen helemaal... Pissig, want het was al een ochtend geweest. Toen dacht ik, oké, okay, dit moet weg. Want het begon ook te regenen. Ja. Dus ja de bouwmaterialen moeten weg. Dus ik denk, dat kan ik het beste doen... via de poort door de tuin naar de garage. Juist. Dus ik loop naar die poort... waar we ook al heel lang gezeit mee hebben. Want dat slot <laughs> doet het niet goed. Dus die krijg ik af en toe niet open. Dus wat denk je? Ik stond mijn sleutel in het slot. Ik draai die sleutel om gaat die hoersleutel die breekt af. In het slot. Ik moest met die planken, ja, ze cementachtige planken... moest ik helemaal, helemaal omlopen. Dat heeft me een tijd gekost. Ja, het is echt, het is echt ongelooflijk. Wat een scheidochtend was dat. Ik dacht gelijk. Ik dacht misschien een paar dagen later, de emoties zijn een beetje bedaard. Maar we, zitten echt voor, we gaan van 0 naar 100 in drie seconden. Nee, ja, want ik heb die vent ook nog gebeld die dan die poort heeft neergezet. Ik ja. dacht, joh, ik moet er door met bouwmaterialen. Kun je me komen helpen? Dus ik dacht, ik, dacht ik, ik, ik bel hem. Ja, die neemt tot drie keer toe niet op. Ik app hem, die reageert niet. Wanneer zijn we gestopt met elkaar te helpen? Dat was echt dit. Het was slag op slag. Was het. Oh, jongen toch? Ja, het was verschrikkelijk. Adem in. Ja. Adem uit. Ik ben er wel weer. Het wordt een hele gezellige, leuke ochtend. Heel veel leuke dingen. We zitten midden in de stemweek voor de Q-top 500 van uh, de 90s. Ja, Hierop leuk. is gestemd door uh, Wendela. Deze draaide ze vroeger al helemaal grijs. Een trip down memory lane. Haar stem ging naar Rowie Williams. David, back your music en uh, talk to me. Daarvoor dus uh, Robbie Williams, Let Me Entertain You. Als opwarmer voor de Q, top 500 van de 90s? Als er niks geks gebeurt, hebben wij deze ochtend nog een uur lang muziek uit de 90s. Leuk. Want we koersen af op 500 stemlijstjes die binnen zijn. Hey. Hoor je dan nog voor 10 uur deze ochtend. Je kan nog even stemmen op de Q-top 500 van de 90s. Doe dat via q of de app. Zo'n uurtje is er natuurlijk altijd een hele mooie beloning voor als je het al hebt gedaan. En anders een hele mooie inspiratiebron voor als je het nog moet doen. Absoluut. Dat is uh, super. Ik heb trouwens ook nog iets uh, anders leuks uh, voor jou. Dat zal zich zo ontvouwen rond uh, 7 uur. Ik heb een uh, verrassing voor je. Wat leuk. Ik, ja, ja, ik kan daar verder nog niet, uh, niet veel over zeggen. Dat zal ik zelf uh, uit de doeken doen. Maar ik heb een verrassing voor je. Leuk. Maar heb ik dat aan nou verdiend? Nou ja, morgen ben je jarig natuurlijk. Oh! He, dat, oh. dat is natuurlijk het ja, Sorry, ik vergeet het, ook. ik vergeet het ook snel. Ik ben morgen jarig inderdaad. Ja, je bent morgen ben je jarig. Ik ook 41. 24 januari. Ja, klopt. Dus ik heb. Ja, nou, natuurlijk heb ik, iets, ja, heb ik iets voor je. Wat ja, natuurlijk. He? Maar dat is nog even een verrassing. Oké. Okay. hou ik nog even voor mezelf. Ik ga ook geen hint geven. Ik ga ook niet. Nee, het komt zo. Uurtje of zeven. Uh, uurtje of zeven, nog heel eventjes uh, geduld. Verder is het uh, vrijdagochtend natuurlijk. En een uh, grote kans dat je of vanavond dan wel dit weekend even een uh, bezoekje brengt uh, aan de kroeg. Ik weet nou niet meer wat de herkomst is van dit, uh, van dit hele spelletje. Volgens mij was het Anne Marie, toch, jongens? Klopt, yeah. Annemarie had het in het nieuws ooit over de kroeg De Gouwe Geit. En toen vroeg ze zich af, ja, hoe komen ze <lacht> toch aan die naam? Ja, hoe komen ze aan die naam? Dat wordt het, los van dat het een fijne woordgrap is natuurlijk, De Gouwe Geit. Maar ja, wat is eigenlijk uh, de herkomst van, van de naam van een kroeg? Um, Luc, jij hebt ongelooflijk veel... Zeg maar, iedereen die had, heb jij aan de telefoon gehad afgelopen week? Ja, ik wilde ze dus eigenlijk <lacht> eerst allemaal even langs gaan, Gewoon in real life, even persoonlijk <lacht> contact leggen. Maar uh, bellen was toch een beter idee. Dus ik heb heel veel kroegen afgebeld en gevraagd... Hallo? Daar komt de naam vandaan. Juist. En uh, de kroegen die je hebt afgebeld... zijn overigens ook uh, vaak door onze luisteraar aangegeven... van dit is een hele leuke kroeg. Dus je hoort ook meteen de kroegen... waar onze luisteraars uh, hun pilsje gaan halen. Leuk. Nu was er ook uh, een vraag die vaak binnenkwam. En uh, die ging over de kroeg van Domin Verschuren. Die heeft natuurlijk samen met zijn podcastvrienden... Chris en Bas een kroeg gekocht. En die heet Achter de Koekoek. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik heb me ook vanaf dag 1 afgevraagd... Achter de Koekoek. Aparte naam. Aparte naam. Ja. Waar komt die vandaan? We luisteren naar Dobien Verschuur. Ja, hoi, goedemorgen. Uh, achter de Koekoek, dat is ook nog wel een geinig verhaal. Dat is natuurlijk de bar die, uh, die ik samen met, uh, met Bas en Chris heb in nou, Utrecht. Uh, die naam die is verzonnen door uh, Bas. Die is naar het stadsarchief van Utrecht gegaan. Om daar gewoon eens te kijken naar wat de historie was van het pand waar wij tegenwoordig in zitten. En die kwam erachter dat de straat waar aan dat pand ligt, die straat heette vroeger achter de Koekoek. En de kroeg ligt in Vogelenbuurt in Utrecht. Dus we waren al op zoek naar iets met een vogel. En toen dachten we: ja, dit is wel een geweldige naam. Dus eigenlijk hebben we achter de koekoek weer, weer teruggegeven aan de wijk. Euh, zoals de straat vroeger ook onderdeel was van die wijk. Wat geinig, hè? Wel doen ook, hè? Dat ze zo'n naam ook teruggeven <laughs> aan zo'n hele wijk. Absoluut. Eh? Twee minuten later begon Domin we weer te appen. Alternatief was trouwens bar Fuut. Met euh, sowieso een knipoog naar de vogel FUT. Maar dus ook. Uit, van Utrecht. En uh, achteraf ben ik eigenlijk heel blij dat we voor achter de koekoek zijn gegaan. Ja, wij veel ook. Leuker. Wij ook, ja, ja veel, veel leuker, leuker nou, inderdaad. Nou, ja, ja, veel ja. leuker. Nou goed, dat uh, doen we deze ochtend. Wat is uh, de herkomst van uh, de naam van de kroeg? En natuurlijk ons verjaardagsrat met jouw kans op 2.500 euro. Dit is Kim 17 over 6, George Ezra.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 Like music en uh, Miles Away. Wat is de laatste film die je gezien hebt, Kai? <laughs> een ja. Goeie goede vraag. Wat is de laatste film die ik heb? Dat is een ongetwijfeld een of andere kerstfilm geweest, denk ik. Oh! Dat denk ik. Ik denk de Grinch. Ah, uh, geweest. Ja, gewoon een classic. Ja, niet, ja. niet echt een nieuwe film. Ja. Bij jou? Um, ik heb nog... Hoe heette die film, Kiek, waar we geweest zijn in de bioscoop? Hoe heette dat nou? Uh, de Sydney... Housemaid? De Housemaid, met Sydney Sweeney. <laughs> ja. Ja, ongelooflijk. Ja, goed. Ja, ik weet niet waar het verhaal over ging, maar Sydney Sweeney... Oh. Wauw, ja. fantastisch zeg. Ik weet niet waar het verhaal over ging, de titel ja. was je ook even kwijt. Ja, ik heb Sidney Sweeney. Ja. Wat het meest is blijven hangen bij mij. Ja. Dit jaar, 2026, wordt trouwens een echt een prachtig jaar voor de filmliefhebber. Er komen heel veel sequels uit van grote titels. Bijvoorbeeld The Devil Wears Prada, nummer 2. They're showing a lot of florals right now, so I was thinking... Groundbreaking. Ja, uh, Mortal Kombat, deel 2. Ook zeer kenmerkend. En deel 3 van Top Gun. The need. The need ja, fantastisch met Tom Cruise. Daar kan ik ook geen genoeg van krijgen. Ja, leuk. En nu is het mooie nieuws: al die films tussen Devil Wears Prada en Mortal Kombat en Top Gun komen allemaal uit in de maand waar ons zo zometeen voor draait. Hmm. Hoor je zometeen? En Danny, wat zit er in het nieuws? Ja, er zijn opnieuw geruchten over de gezondheid van de Amerikaanse president Trump. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s-hit is dit? Inderdaad, no doubt met Don't Speak. Don't speak not what you en vanaf maandag hoor je er nog veel meer.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 De Q-top 500 van de 90's wordt mede mogelijk gemaakt door Kanzi. Power to go. Deze is voor jou, supermoeder die race rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je Kansy appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansy. Power to go. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij Gebruik de nieuwe neusspray bij Ontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen.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 Kies ook voor Gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL-voordeelweken. Met Oena Vaatwastabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi. Ik wil van mijn auto af. Nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil...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 1 minuut voor half 7, Lange file op de A2 naar Utrecht... tussen Kerk, Driel en uh, Waardenburg. 9 kilometer file, een uur en 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen daar. Dus een omleiding ingesteld, de hoogte van knooppunt Empel. Moet je naar Utrecht, volgen dan Waalwijk. Vooral in het uh, noorden is het koud vandaag, temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden is het warmer, daar kan het wel een graad of 10 worden. Verder is het droog en flink wat zon. Danny heeft het laatste nieuws. Nou, goedemorgen, in sommige delen van het land is het weer oppassen vanwege de gladheid. In het noorden geldt code oranje. Die waarschuwing geldt in Groningen, Friesland, Drenthe en op de Wadden. Advies is daar nu zelfs even helemaal niet de weg op te gaan. Er zijn ook meerdere maatregelen genomen. Zo beginnen sommige scholen in het noorden wat later deze ochtend. Dan naar Heuste, dat is in Brabant. Daar is gisteravond geschoten op de snelweg. Een auto met daarin drie mannen werd op de A59... vanuit een andere auto beschoten. Eén man raakte lichtgewond. De drie mannen in die auto zijn opgepakt. De schutter zou nog niet zijn gearresteerd. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft... met een ruzie tussen criminelen. Een voetbal zit erop voor FC Utrecht in de Europa League. De club speelde gisteravond tegen Racing Genka. Uit België En Genk won, het werd 2-0. En daardoor is Utrecht nu uitgeschakeld. Ook goet verloor gisteravond met 3-1 van het Franse Nice. Feyenoord wist wel te winnen. En dan zijn er opnieuw geruchten over de gezondheid van de Amerikaanse president Trump. Op nieuwe foto's is te zien dat hij, een, uh, dat hij grote blauwe plekken op zijn rechterhand heeft. Onder meer RTL schrijft erover. En dus wordt er online veel gespeculeerd. Zeker omdat hij 79 is. And nou, Trump heeft er ook even op gereageerd. Hij zegt dat hij zijn hand heeft gestoten tegen een tafel. I tripped it under the table so I put a little uh, what do they call it a cream on it but I tripped it ja, eerder zei hij ook al veel aspirine te slikken. Wat ook voor meer blauwe plekken zorgt. En volgens het Witte Huis heeft het ja ook te maken met... dat hij nou eenmaal zoveel mensen de hand schudt. Ja, dat gaat er natuurlijk ook fors <lacht> aan toe Als je iemand de hand schudt, dan kun je een lelijke blauwe plek aan over. Ja, ja. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, Had ja. hij niet uh, die handshake van 27 seconden met ja, uh, Macron? Met Macron. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou, nou moet je kijken. Ja, ze, en Macron zijn bril is er zelfs blauw van geworden. Moet je <lacht> over, Andere theorie die ik over heb. Ik denk dat Trump uh, langzaam langzamerhand wel eens in een smurf kan gaan veranderen. <lacht> Misschien is dat wel aan de hand. We kijken eigenlijk naar een mutatie. Ja, langzaam, een mutatie. Dat nou, natuurlijk van niks te kijken. Uh. Ja, steeds minder mensen hebben een huisdier... blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Op dit moment heeft 58 van de Nederlanders... één of meerdere huisdieren. Eh, twee jaar geleden was dat nog 61 Wat dan verder opvalt, vrouwen willen vaker een dier dan een man. De hond is het populairste huisdier. In bijna één op de drie huizen woont op dit moment een hond. Ah, ja. Ik zie mezelf uh, niet meer een huisdier nemen in dit leven. Nou, nee? Nee. Ik, ik, ik zou jou best iemand vinden leuk voor met een hond. Ja, dat weet ik, maar mijn leven is er gewoon op, op dit moment gewoon niet naar. Wanneer ga ik dat beest uitlaten? Om drie uur s'nachts? Ja. <lacht> ja, dat is ja. Zo, maar, gaat maar, toch niet? Nee, precies ja. Maar dan zou het dus uh, hangen of vallen of staan met je ritme. Ja, ik kan ja, me wel dan. voorstellen dat als ik ooit stop met dit radioprogramma, dat ik dan een hond heel leuk zou vinden. Maar je kan toch een kat nemen nu? ja, maar ik ik, ik hou niet van katten. oh, ja, nee, ik vind katten geen, eigenlijk geen leuke beesten. Die vind ik een beetje eigenwijs en tegelijkertijd een beetje dommig. Uh, mm. Ja, nee, ja. Ik, ik bedoel, Als je na nou drie weken thuis komt, een hond komt op je af. Yeah. Ja. Een kat doet eigenlijk niks. Die laat ze aars zien en die loopt naar uh, de kattenbak. Ja, een kat je... vraagt zich af, wat kun jij nou weer doen? Ja, ja Ze kijken ze ook uit, ze, uit hun ogen. Ja, kun je, je echt aankijken. We hebben vroeger katten gehad thuis. Die kunnen je echt aankijken wat voor stuk stront komt er nou komt. <lacht> ja, geef mij eens even eten. Is ja, precies, vol, ja. Maar... Dus nee, oh, ja. ja. goed. Misschien, ja, misschien wel ooit dan. Maar ik, ik, zou, het, ik zou het wel bij in de passen. Ja. Een hond. Ja. Leuk. Ja, nee, ik, zeg maar, ik probeer even het beeld te schetsen. Ja, maar inderdaad, ja, is, niet tijdens het radioprogramma. Nee, dan nee niet. dat is heel ongemakkelijk. Voor dieren gesproken, we hebben nu wel een uh, rat hier. Ons uh, verjaardagsrat. Het is <laughs> dus, uh, jouw kans op uh, 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand. En dat is vandaag mei. Ben je jarig in mei, dan draait het verjaardagsrat voor jou. Matti en Marieke. 0909 9596. Cube Thank music, and remember... Het is tien over half zeven ons verjaardags gedraaien voor Melvin. Melvin is 42, hij komt uit Wageningen. Is vanochtend vroeg begonnen in de bakkerij. Daar is hij al 24 jaar in dienst. Ondertussen is zijn hobby vissen. Hij doet ook mee aan wedstrijden. En hij doet aan crossfit zo'n drie keer in de week. Krijg je natuurlijk enorme spierballen van om die vissen uit het water te hengelen. Applaus voor Melvin! Melvin! Melvin! Melvin! Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, staat er uh, vis op het programma binnenkort uh, nog? Uh, niet. Nee, over twee weken pas weer. Het okay. moet wel uitkomen met de vrouw en kinderen thuis. Dus ah. de ene week wel en de andere week niet. Oh okay. ja, dus dan moet er een beetje geschipperd worden natuurlijk. Want ja. je kunt niet de hele dag weg of zomaar wanneer je wil. Nee. nee. Hey, en wat een bezig baasje ben je dan, Melvin. Want ondertussen werk je ook al vroeg in de bakkerij. Drie keer in de ah. week crossfit. Je doet aan vissen. Je hebt ook nog een gezin. Ah. Ja. Ja, ja pas allemaal dus, ja. Ja, ja. kent je gezin je überhaupt? Zien ze je wel eens thuis? Ja, ik ben de man die zondag het vlees komt snijden. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Hey, en, en neem eens even mee bijvoorbeeld in uh, vandaag. Hoe ziet dan vandaag je dag eruit, hè, Melvin? Uh, nou, vandaag is het niet zoveel. Vandaag zijn we klaar. En dan uh, ga ik even eten en dan naar bed. En dan gaan we vanavond weer om zeven uh, om, uh, uur uh, gaan we weer bakken voor morgen. En dan morgen hebben we weekend. Ah, ja, ja, het moet toch wel ook dat, dat, dat bakker zijn. Dat moet toch echt ook een grote passie zijn als je daaraan begint. Hè? Want het is me toch een werk, Melvin? Ja, want het is een mooi vak. Nee, het is een prachtig vak, maar het klinkt ook, zeg maar van de zijlijn ook gewoon in potentie doodvermoeiend, Melvin. Uh, ja, ja, ik weet niet beter. Ik heb al de nachtwerk gedaan, dus uh, ik weet niet hoe het leven overdag eruit ziet. Dus, nee. Nee, nee. nee ja. <lacht> hoe, hoe lang ben je al in dienst bij die bakkerij? Uh, hier 24 jaar bijna. Vier, oh ja, ja, 24 jaar. Man, dat weet je niet beter. Nee. Nee. Och. Ja, dus, uh, je, ja. ja, je kent geen daglicht eigenlijk, spreek je maar eigenlijk een soort Ja, slimheid. ik zie het af en toe wel, dat wel. Ja, ja, ja, je <lacht> ziet deze foto's van buiten, ja, oké. Okay, maar goed, dan is het misschien uiteindelijk wel uh, weekend, ergens een keer, vrije tijd, en dan, dan gebeurt iets met het gezin denk ik, of niet? Uh, ja, af en toe wel, en af en toe dan even sporten tussendoor, dus uh, ja, ja zo wel. plannen we het een beetje, ja. Wat ja, ga je dan dit weekend doen bijvoorbeeld? Uh, morgen heb sporten, hoop ik ja. want de rest van het weekend uh, eigenlijk uh, ja, iets met de kinderen doen, denk ik. Maar uh, wat weet ik nog niet. Ja, Ongelooflijk, onuitputtelijke energie, man. Echt niet te geloven. Dus. Ja. Ja, Ontbijten met de kinderen kun je het ook al afvinken. Hè? Heb je ook al iets samen gedaan? Leuk. Ja, dat is waar. Ja, maar... ja, maar... Hé, hey, uh, Melvin, omdat je in de uitzending bent... krijg je van ons 100 euro. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Kijk eens aan. En uh, je mag de volgende vraag ook beantwoorden. Wil je een harde of een zachte hengst? Uh, doe maar een goede harde. Een goede harde. Heerlijk zo wat, wat bak je het liefst Melvin in de bakkerij? Uh, wat bak ik het liefst? Ik vind uh, ja we maken deze brood. Dat vind ik wel mooi om te maken. Oh ja, moeilijk, moeilijk product hè brood, lastig. Hè? Ja, lastig. Hoor ik altijd bij heel onbakt, lastig product brood. <laughs> Beste Melvin. Ja. Spelen voor de maand mei, dat weten we al. Maar ben je dan jarig op 7 mei? Nee, ah. nee, nee, nee, nee. nee. Wanneer wel? 13 mei. 13, 13. mei. 13 oh, ja. ja. Ja, ja, achter het net gevist, helaas. Zeg. Ja. <laughs> Dikke jammer. Uh, ja, het is niet anders. Ja, nee. nou, nee. toch 100 euro. Dat dacht ik wel. Heb jij uh, de nieuwe Harry Styles al gehoord, uh, trouwens, uh, Melvin? Ja, die hebben we vast wel bij jullie al een keer gehoord, denk ik. Ja, dat is onmogelijk. Nou, nee. We gaan hem zo meteen voor het eerst draaien. Oké. Okay, oh. <laughs> <laughs> dus ik denk, uh, ik denk dat jouw antwoord nee is in dat geval. Uh, nee, doe maar nee. Nee, doe maar nee, inderdaad. Ja, nee, er is een hoop op te doen. Want uh, ja, het is nogal een, um, een excentriek liedje. Ja, kunnen we zeggen. Het is een excentriek liedje, ja. Nieuwe Harry Styles. Ja, ja. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Jorten na Ed Sheeran. Dit is Azizam bij Q Music. To the game that come and play? Shirin. Ja, eens in de zoveel tijd komt er dan een liedje uit... waar iedereen het over heeft. En vandaag is vandaag namelijk de nieuwe van Harry Styles is uh, verschenen. Vorige week heeft hij een studioalbum uh, aangekondigd. Dat komt uit op 6 maart. Nog heel even wachten. Maar hij heeft ook meteen een tour aangekondigd. Die begint in Amsterdam. Moet ik zeggen, dan is hij meteen wel heel verwend. Want Nederlanders zijn toch de allerleukste. Ik kan eigenlijk daarna niet stoppen. Precies. Uh, en uh, ja zelfverzekerdheid staat niemand slecht. Uh, zes keer treedt hij op in uh, de Johan Cruijff Arena. 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei. Zes keer de Johan Cruijff Arena. Wauw. Zet hij meteen een record mee, want nog nooit speelde een soloartiest... zo vaak achter elkaar in uh, de arena. Het record stond op een andere naam. Die stond er vier keer op rij. Wie denk je dat het is? Dus dat is? Iemand die oh. vier keer... Achter elkaar in de Johan Cruijff Arena stond. Dat moet ook wel echt een groot artiest zijn. Wil je dat voor elkaar krijgen natuurlijk. Aha. Ik ga voor uh, Robbie Williams. Het antwoord is René Froger. <lacht> Ongelooflijk oh, ja. Ja. Zo, nee, dat heeft vroeger Niet te geloven, dat was in 2004 ja, Dat is inmiddels ook gewoon bijna 22 jaar geleden Die heeft vier keer achter elkaar in de arena gestaan Ongelooflijk zeg, wat, wat knap Ja, bizar nou ja? uh, Binnenkort dus Harry Styles uh, daar te zien Ja, En we zijn gewoon heel erg benieuwd Wat je van zijn nieuwe liedje vindt Want het is er nogal één uh, Ik ben, ben gewoon heel erg benieuwd Ja, je moet, er, je moet er open ingaan De nieuwe van Harry Styles heet Aperture De nieuwe Harry Styles Becky Music, Aperture. Ja. ja, dit is even wennen voor heel veel mensen. Het is natuurlijk een beetje een experimenteel nummertje. Het is niet, het is niet uh, wat, je, wat je gewend bent, zou ik maar zeggen, toch? Even kijken in onze Airbox. Arianna die zegt: uh, Nou, ik weet niet welke drugs hij op had tijdens het produceren, maar ik wil het ook. Uh, Ginger die zegt, uh, echt een lekker nummertje. Het klinkt ook mooi in de speakers als je in de auto zit. Mooie bas. En uh, voor mij is het een lekker zomerse vibe. Romina die zegt, net alsof je in een bad trip zit. Uh, Jules die zegt, op zich wel vet, maar ik moet er echt even aan wennen. En uh, Debbie zegt, geen verkeerd plaatje voor als je thuis komt na een afterparty. Ja, die vibe heeft het inderdaad wel een beetje, ja. Ja, dat klopt, ja. We geven overigens binnenkort tickets weg voor Harry Styles in de Amsterdam Arena. Daar deed hij dus op in, in mei. Nou, tegen die tijd zijn we denk ik wel gewend aan deze track. Nou, als hij deze dan niet doet. Hm. <lacht> <lacht> nee, hij heeft heel veel goede nummers sowieso natuurlijk. Maar ik denk dat dit er een is, want we hebben hem vanmorgen eventjes geluisterd. En nu weer. Het is er wel eentje, ja, hij moet gewoon even vallen. Je moet hem even laten indalen. Hij moet een beetje in dat vibeje komen, want het is zo'n apart hoek. Waar je in zit. Precies. Nou, dat een Precies. beetje. Ik heb een, uh, ik heb een leuke verrassing voor jou, zo meteen. Na zeven uur uh, is dat voor. Uh, ik had vorig jaar had ik ook wat voor jou verjaardag. Natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat was, ja, dat was leuk. Dat was leuk. Dus ja. afgelopen week zei ik tegen Luc van de redactie: ik, zei, ik heb een cadeau voor Matti. Het is misschien leuk als ik dat vrijdag dan in de show geef. Ja. En toen wees hij mij erop. Weet je nog dat jij dat zei? Toen, toen zei jij: let wel even op. Je had vorig jaar. Exact hetzelfde als Marieke. Dat had wel heel veel overeenkomsten. Ja ja je, dat, Toen had ik een hele schitterende. Ja. Ja, je had een hele speech, een hele ode. Maar dat was precies dezelfde speech als Marieke. Echt één op één. Ja, dus maar ja. alles was hetzelfde. En toen kreeg je nog een, een schitterend handgeschilderd cadeau van Guus wat hij had gemaakt. Ja, maar ik kreeg het van Marieke van Jip. Ja, dat kreeg je de dag daarvoor. Ja. Dus en ik moet zeggen, uh, ik keek daar nogal van op. Ik was me daar niet van bewust. Ja. Maar hij zei: laat me dan eventjes uh, bewijs leveren. Ja. Vorig jaar ging het zo. Laten we even luisteren. Um, maar, goed, maar goed, ik heb ik hier heb dus een brief. Uh, ik heb een brief voor jou geschreven. Ja, ik ben nou, in de pen gekomen, ik heb ik hem uitgetikt... ik heb er twee, twee middagen, middagen aan gewerkt... Eerst een writersblok... Maar ik, eh, maar ik, ja, ik dacht, je dacht, toch wel wat dingen optikken. Op Lieve Mattie, morgen word je 40. 40. Je ziet er al jaren tegenop. Je hele leven raak je al dingen kwijt. Je sleutels, je tas, je jas... en nou ook nog eens, je jeugd. Tuurlijk, ouder worden is geweldig. In goede gezondheid ook nog eens. Maar toch... De buurvrouw die werd vroeger veertig. En nu opeens jij. Je bent het levende bewijs dat veertig worden... niet betekent dat je in kledingsmaken achteruit gaat. Je hebt jezelf namelijk echt nog nooit zo goed gekleed... als in deze fase van je leven. Ik vind het geweldig om te zien hoe gelukkig je bent met Kiki... hoe belangrijk familie voor je is... en hoe gepassioneerd je bent over radio. En dat verandert geen spat na je veertigste. En wij ook niet. Want na morgen ben je misschien weer even twee jaar ouder dan ik... in plaats van één jaar... Maar ik blijf die irritante grote zus die je knijpt en plaagt... maar ondertussen wel enorm veel van je houdt. Ah, Dank je wel, wat ongelooflijk lief. Ja. Hey, uh, uh, maak het uh, cadeautje maar open, ik weet dat je, dat je van kunst, kunst houdt. En het is, het een, is een uniek, uniek exemplaar. exemplaar. Even kijken. Ach, oh, nou, wat ongelooflijk leuk. Ja. Het is een kunstwerk van jouw kleine Guus. Ja, het is een exclusieve uh, Guus. Ik heb er ook nog eventjes uh, onder opgeschreven Val de, Guus Van Guus voor, voor Mattie. Dus ah, ja, dan weet, weet je wat de onderkant, wat de onderkant is? is? Ja. Ach, geweldig. Ja. Ja, dit krijgt zo'n mooi plekje. ja Het is een prachtig kunstwerk. Het is een uh, zwarte lijst met daarin allerlei stickers... van, uh, allerlei stickers van uh, zeeleeuwen, van uh, dolfijnen. Hij heeft er uh, heel bewust nog een tractor bij geplakt. En ook ja. nog een boerderij. Ja, uh, ja, uh, het zit dat ook, ook op, op zijn gezicht en, en op zijn trui. Maar voornamelijk op het papier. Ik denk dat hij luistert of kijkt. wil je anders even in de camera Zeggen, hoe blij je hoe bent, bent met, je bent uh, met het cadeau van Guus. <hums> Lieve, Lieve Guus. Dank je wel, jongen. Wat een meesterwerk. Ja, je hoorde hier een mashup van twee uitzendingen vorig jaar. Twee dagen na elkaar. Ja. Ik kreeg van jou een dag later exact hetzelfde... als wat ik van Marika had gekregen. Maar ook met dezelfde bewoording daarbij. Ja, en ik hoor het nu weer. Ik vind het frappant dat ons dit is overkomen. Ja, ik heb ook heel... tegen Luc gezegd... dit kan in ieder geval niet meer gebeuren. Dus ik heb zo meteen een cadeau. Maar dat staat echt los van... ja, weet, weet ik veel. Maar ik, ik, het, iets unieks, in ieder geval.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 Ga naar Toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei. Live happy. Windfarm. Mm. serious, go on, man. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar Vattenval.nl slash Windfarm. Amazon presenteert de daytime Kriebels van Sven. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen, penguins verleiden elkaar met stenen... en Sven gaat lekker koken voor Floor. Het zweet breekt hem uit... Maar Sven shopte op Amazon en kocht kaarsen, wijnglazen... en als echte optimist een extra tandenborstel. Nou Sven, blijkt er dus toch een beest in je te zitten. Ga voor Date Night. Shop op amazon.nl. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden hm. van niet? Wedden <laughs> van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. <laughs> Deal. Deal op Sun FM. You want my sunny day.